2 uur. Manni zijn met het Nation Journaal. Een gewapende man heeft in een kerk in Texas zeker één kerkganger doodgeschoten. De man opende het vuur tijdens een dienst en werd daarna doodgeschoten door kerkgangers die hun vuurwapen trokken. Het motief en de identiteit van de schutter zijn nog niet bekend. De schietpartij was in een kerk in de buurt van de stad Fort Worth. De dienst werd live uitgezonden op internet. Nederlanders zijn sinds 2010 ruim 8% meer gaan verdienen... blijkt uit cijfers van het CBS over de afgelopen 10 jaar. In die periode nam ook de vergrijzing toe. In 2010 was 15% van de bevolking boven de 65, nu is dat 19%. Er kwamen sinds 2010 ruim 700.000 mensen bij in ons land. Vooral door migratie, maar ook doordat er meer geboortes waren dan sterfgevallen... Verder gingen de afgelopen tien jaar minder mensen naar de kerk. Vooral onder hervormde en roms katholieken daalde de aanhang. Ondanks het grote aantal demonstraties van de laatste maanden... is de stemming in Nederland niet negatiever dan eerst. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau... op basis van een kwartaalpeiling. Dat er meer acties zijn, komt volgens het planbureau door kopieergedrag... en doordat mensen niet merken dat het economisch beter gaat. Ook laten maatschappelijke organisaties zich vaker horen... Nederlanders zijn zich wel meer zorgen gaan maken over het klimaat en het milieu. Autochtone Nederlanders maken zich ook zorgen over integratie. Michael van Gerwen is door naar de halve finale van het WK Darts. Hij won met 5-2 van de Litouwen Darius Labanauskas. Voor van Gerwen is het de zevende keer in acht jaar dat hij in de halve finale staat. Vandaag neemt hij het daarin op tegen de als twaalfde geplaatste Engelsman Nathan Espinol. Het weer: op sommige plekken lichte vorst. Overdag wordt het zonnig bij een graad of zes. Op oudjaarsdag bewolkt en kans op wat regen. Zes tot acht graden dan. Tijdens de jaarwisseling blijft het droog. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht.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 Alleen dan, La la La la la la la la La la la la Alors, Alors. Alors qui dit étude, qui qui dit, taf, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, argent qui dépense, et qui dit, dit, dit, dit, dit, wie dit amour, wie de goss, wie toujours, et wie dit pas. Wie dit broche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Wie dit crise, te dit monde, et qui dit famille, qui tire monde, et qui dit pas, qui dit réveil. Encore sous de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, alors on danse, alors on danse. Alors on danse. I love to dance I love to dance I love and pop Yeah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 mijn tranen vallen niet. Dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lach. We hebben maar al een tijdje En we moeten door maar maar maar maar maar